Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer heeft forse kritiek op minister De Jonge. Er wordt gedebatteerd over het coronavaccin. Nederland begint morgen als laatste EU-land met prikken. Veel Kamerleden vinden dat onbegrijpelijk en hebben dus harde kritiek, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Die kritiek is gericht op het hele kabinet, op premier Rutte, maar met name, zo hoor je vandaag, op minister Hugo De Jonge. Er zijn zelfs partijen die openlijk vragen of hij nog wel de juiste man is om deze klus te klaren. Voorzitter, we hebben alle smoes langs gehad. De waarheid is, men was te laat. Het is hard wat ik nu zeg. Maar het is wel waar, er is een probleem in het functioneren van deze minister van Volksgezondheid. Daar zit de grootste faalhaas van het kabinet. Gisteren gaf minister de Jonge zelf ook toe dat het sneller had gekund als hij eerder de juiste opdracht had gegeven. Politieagenten krijgen een blauwe zwaailamp op hun fiets. Op zes plekken gaan ze er een proef mee doen. Het voordeel van agenten op de fiets is dat ze onopvallend door de wijk kunnen karren. Maar soms is het ook handig als ze even opvallen, zegt de politie. Het is hartstikke koud in Spanje. In de helft van alle Spaanse provincies hebben ze te maken met extreem weer... Maar s'nachts kan het min 12 worden, en morgen wordt er een bak sneeuw verwacht. Ook in de hoofdstad Madrid. En dit was vorig jaar de best bekeken film in de Nederlandse bioscopen. Je orders zijn om een a te Calling off tomorrow morning's attack. Als fail... je Iets meer dan 1 miljoen mensen gingen naar de eerste wereldoorlogsfilm 1917. Het was verder een karig jaar voor de bioscopen door de coronacrisis. Er werden 17 miljoen kaartjes verkocht, ruim de helft minder dan het jaar ervoor. De bioscopen hopen dat 2021 beter wordt. Dan gaan er ook grote films draaien die zijn uitgesteld. De nieuwe James Bond film bijvoorbeeld. Of de Nederlandse film De Slag om de Schelde. Het weer, het is koud. Een graad of drie, maar door de noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen kan er in het oosten wat sneeuw. In het westen blijft het waarschijnlijk bij natte sneeuw. En het wordt 1 tot 3 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolonne van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland worden momenteel geen files gemeld op de snelwegen. Wel is er vertraging bij de spoorwegen. Tussen Bussen zuid en Hilversum rijden momenteel geen treinen door een aanrijding. Er rijden wel bussen, houden er rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, Welkom terug, lieve luisteraars. In twee uur deze dinsdag 5 januari. Hier is weer lunchroom met Jan en Lucy aan de andere kant. Het tweede uurtje gaan we ook weer wat leuke muziek draaien. We gaan weer nieuwtjes oplezen. Misschien hebben we nog een weerbericht. En we hebben ook nog een artiest van de dag... Uh, misschien hebben we ook nog iemand gaan bellen, had ik begrepen. Dus. Ja, we gaan nog iemand bellen. We gaan nog... rond kwart over twee. Gaan okay, we ook die Zin bellen? Ja. Om okay. ook hun even te vragen hoe de kerstdagen verlopen zijn. Oké, okay. nou, dan beginnen we met een nummer dat een uh, od is. Aan, uh, het, mooiste, het, mooiste, het meest en mooi geschapen wezen op deze aarde: de vrouw. Oh. Woman. Ik denk, nou, nou komt er wat. Nou, dat is toch zo? Ja, dat kwam ook heel wat. It's a man <laughs> feel he's begun to fail, and when he can't win, he thinks he's in jail. Tell me, oh, said again, oh, said again. I ask you, what makes mm -hmm. men? Of each other, sometimes turn against his brother. Now here's the reason: she makes a cloudy day seem bright.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 Woman, woman, woman. Thank you for being such a bright shining star woman, woman, And thank you for being woman, woman. as wonderful as you are Ja, dat was wel een beetje de king of sal. Dat James Brown, uh, een woman. Ja, ik heb nog. Uh, ja, uh, afgelopen zaterdag bereikte ons bericht dat uh, Kees Verkade. op 79-jarige leeftijd is uh, overleden. Uh, Kees Verkade was uh, een bekende hier in Zandvoort. Hij heeft ook in Zandvoort gewoond en heeft ook uh, verschillende mooie beelden uh, gemaakt... waarvan er uh, in, de ge in zijn geboorteplaats Haarlem... staat er een op de Grote Houtstraat. Dat is een kunstwerk van winkelende dames. Uh, hij heeft ook een uh, beeld gemaakt van... Uh, uh, koningin Juliana en prins Bernhard. En die staat in de tuin van het paleis Soesdijk. En hier in Zandvoort uh, heeft hij een beeld uh, staan. Dat is de oude garnalenvisser op de Boulevard. Uh, in 2019 was daar veel om te doen. Het beeld stond sinds de jaren 70 op, de, op het burgemeester van uh, Venemaplein. Maar na de herinrichtingswerkzaamheden werd het op een andere plek gezet... en een kwartslag gedraaid. En toen keek hij dus niet meer over zee. En nee, was dat was niet de bedoeling, niet. denk ik. Nee. Hierdoor uh, dit tot woede van uh, voor Kade zelf. Uh, dit slaat helemaal nergens op, zei hij toen. Het is een zeevisser en die moet naar de zee kijken... En daar uh, kwam zijn uh, inkomen vandaan. Dat is heel, heel jammer. En hij vond het ook belachelijk. Uiteindelijk draaide de gemeente het beeld weer terug naar de zee. En uh, mooi verhaal, toch? Zeker. In Amsterdam staat misschien wel zijn bekendste ja, werk. hè, he, beeld. Het beeld van uh, volkszanger uh, Johnny Jordaan aan de Gracht. Uh, dat beeld werd in 1991 onthuld... Op het uh, Johnny-Jordaanplein. Leuk hoor. Ja, helaas ook ook alweer uh, weggevallen. En, uh, ja, maar hij laat gelukkig mooie beelden hij na. Laat hij laat inderdaad heel uh, mooie dingen na. Voor, uh, als herinnering. Nee? Ja. Oké. Okay. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? I want to be somebody to someone Oh, I never had nobody in no road home I want to be somebody to someone And if the sun starts setting, the sky goes cold Dat was weer een uh, lekker swingend nummertje. En ik heb begrijp luister, dat we inmiddels uh, weer iemand uh, ja, aan de we, lijn hebben. We hebben weer iemand aan de lijn. En wel uh, Bart, Schuitenmaker van uh, Brasserie Zing. Hallo Bart. Goedemiddag. Hallo. Bart, Hallo. hoe waren je kerstdagen? Ja, bijzonder. Hè? Er waren natuurlijk wel wat, uh, wat, wat toeristen in de Center Park bijvoorbeeld. Dus uh, er waren toch wel wat mensen die, uh, ondanks dat ze wisten... dat. Uh, er weinig of niks te doen was in het dorp. We werden toch als uh, door de toeristen nog bezocht, bezocht zeg maar. Oké, okay, maar uh, jullie waren dicht dus? Ja, we waren natuurlijk allemaal dicht. Uh, maar ja, er, er, kon, er kon voldoende afgehaald worden en gebracht worden. Dus ik denk dat dat ook wel gelukt is. Maar uh, ja, het was natuurlijk al bijzonder. Want als horeken ondernemer ben je normaal natuurlijk gewend om uh, hurry-up. Dan uh, hebben wij uh, 60, of 70 gasten in huis en nu nul. Uh, dus ja, al die jaren kun je dat met veel plezier en dan ineens kun je thuis gaan zitten. Dat was natuurlijk wel even behoorlijk wennen. Ja, dat was even, hoe heet het, zorgen dat, hoe gaan we het oplossen, wat gaan we doen om het dan toch nog een beetje leuk te maken. Zodat we dus die coronatijd doorkomen. Ja, dat is het. ja, en, uh, maar ja Daarbij mocht thuis natuurlijk ook niet veel, met uh, beperkt aantal in ieder geval. Ja. Dus, uh, maar ja, ik krijg er wel de indruk dat de mensen dat gedaan hebben. En uh, ja, nou ja uh, ondergegeven omstandigheden ja, blijven natuurlijk altijd toch uh, fijne dagen en uh, het, is, het is natuurlijk net een er zelf van gemaakt. En, uh, en ja, ik kan me ook goed voorstellen dat een hoofd senioren en uh, alleenstaanden die uh, het ook wel extra moeilijk hebben gehad... Dus ja, dat toen, denk dat dat ik de, ook de hoop is wel uh, dat daar natuurlijk wel wat extra aandacht aan besteed is. Ja, en, en hoe hebben jullie het gedaan met de kerst? Jullie? Want als ik het goed heb gelezen, heb je een heel menu. Kon je, had je een menu en dan ook borden, bestek, glazen, uh, alles wat je nodig had. En dan uh, haalden jullie dat ook weer op als het klaar was, Ja. zoiets. Um... Er is gebruik van gemaakt door uh, mensen die betelden hoofdgerecht in dessert of een voorgerecht en een hoofdgerecht. Ik moet je eerlijk zeggen, dat hele diners zijn niet besteld. Dus dat was toch wel beperkt. En we meenden eigenlijk met uh, ja, die complete thuis uiteten, met uh, bestek en servies en zo mee te brengen. Een soort gat in de markt gevonden hebben, want uh, ja, niet, niet zoveel hebben dat gedaan. En toch werd daar maar zeer beperkt gebruik van gemaakt. De meeste mensen zeiden toch van nou, die spullen hebben we zelf. Dus, uh, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dus, uh, maar goed, het is, uh, het is allemaal ja, gelukt. Maar wat ik me afvraag, Bart, hè, want dat is natuurlijk in, in Haalem heb ik het wel een beetje uh, ge, gemerkt dat het daar gedaan is. Uh, in Zandvoort was het niet zo dat een aantal restaurants samenwerkte. Hè? Jij het hoofdgerecht, jij het dessert. Uh, dat, okay, dat, dat is hier niet uh, gehanteerd, ik geloof niet, ik, hè? Heb ik hier niet gemerkt? Nee, nee. nee, Maar dat is natuurlijk een leuk idee. En vooral met je zo'n klein dorp zit, kun je elkaar een beetje steunen, natuurlijk. Ja, ja, dat was ook een leuk idee geweest. Ik moet je eerlijk zeggen dat dat uh, een beetje aan ons voorbij is gegaan, denk ik. Ja, nou, misschien een suggestie voor uh, onverhoopt dat het nog een keertje moet gebeuren. Maar voor de toekomst, want het schijnt Laten. in Haalem uh, onder andere een heel groot succes geweest te zijn. Dat uh, ja, restaurants een beetje samenwerken, dan heb je allemaal, pak je toch een, een beetje iets van de ruif mee. Ja. Maar ik, ik denk ook dat, uh, dat uh, de maatregelen, dat de, die lockdown echt best wel een beetje koud op je dak kwam. Kwam en dan moet je iets gaan reorganiseren, dat lijkt me best wel heel erg lastig. Nou, ik, denk, ik merk het ook bij de collega's, ik denk dat de futsvangst ook wel een beetje eruit is hoor. Iedereen verzint natuurlijk van alles en uh, dit is ook een leuk idee, inderdaad, wat je zegt: voorhoofd na en het samen doen. Maar ik denk dat een hoop mensen toch uh, inmiddels van een thuis thuiskomen. En uh, ja, ook de, de, de originaliteit en de, en de passie er een beetje uit uh, is, natuurlijk. Hè. Want uh, ja, je, je raakt er een beetje murf van. Wat ja, ja. wel loos zou zijn, is dat je een, een, een andere klantenkring gaat overhouden. Denk je, heb je nou alleen vaste klanten gezien? Of denk je, we hebben wel een nieuwe markt aange, aangeboord nu? Nou, er zijn natuurlijk heel veel Zandvoorters die ook loyaal zijn, dus uh, heel veel vaste gasten die ons nu ook ondersteunen, dat, is, uh, dat zie je bij de andere zaken ook, dat is uh, allemaal heel prettig. Okay. Uh, wat dat betreft draai je in Zandvoort natuurlijk toch in wat kleinere kring uh, rond, de mensen die gebruik maken van de horeca. Ja, ja en uh, wat ik zeg, er waren wel een paar toeristen, maar uh, ja, de grote getalen die ontbraken natuurlijk, dus uh, ja, het was echt uh, mondjesmaat hoor. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar ja, goed, uh, nou, jullie zijn tevreden in ieder geval? Nee. Wel ja, en uh, wat ik ook wel uh, leuk vond is, uh, we zouden anders die Winter Pride uh, gehad hebben. En ik had natuurlijk maar tien Meiland uitgenodigd, zoals jullie waarschijnlijk nog wel weten. Ja, ja, ja. Maar uh, ik had een, uh, een feestpakketje gemaakt, een kerstpakketje van een Meiland wijn met uh, wat uh, lekkere zoutjes erin en olijf en zo. En dat is uh, leuk afgehaald, dus uh, de mensen zagen dat ook wel een een leuk kerstcadeautje, dus dat is, uh, is nog goed gelukt. Om het... En uh, Meiland is zelf niet gekomen? Nee. Wat goed! Ja, dat, uh, ja, die is niet gekomen natuurlijk, want uh, ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat als het doorgaat allemaal, uh, dat die 2 augustus met de opening van de zomerprite, uh, dat die dan wil komen. Dus dat lijkt me heel leuk. Okay. Dat lijkt me ook heel leuk. Dan uh, denk ik ook dat ik even langs kom. Nou, Ga dan ook namens mij dan, Luus? Want, ja, want ik vind hem wel gezellig. Oké, okay. mis één die me gezellig vinden in deze studio. Okay? Ja. Ik mis het zo, Bart. Ik mis terras ja, het terras zo. Awesome. Dus ja, we missen alles. Er is dingetje echt... wat ik kwijt, ik, wat ik als dat mag uh, in dit programma. Dat mag. Uh, heel veel, veel uh, collega-ondernemers in het centrum vragen zich toch af... hoe het mogelijk is dat in het centrum, uh, als er uh, afgehaald wordt... er bijvoorbeeld geen uh, gluwijn geschonken mag worden... Maar dat op diverse plekken op het strand uh, van die feestjes georganiseerd worden. Daar, daar kan niet alleen gluwijn afgehaald worden, maar daar wordt ook vlugel uh, uh, gedronken en enzovoort, enzovoort. Ook op nieuwjaarsdag uh, zaken wat voorbij komen. Dan denk ik van ja, dan zijn we natuurlijk wel met uh, twee maten aan het meten. Want als het op de ene plek in het dorp wel mag en andere plek op het dorp totaal niet. Dat vinden we gewoon erg uh, vreemd. Dus, nou, misschien dat er voor... uh, hopelijk iemand van de gemeente mee luistert die de handhaving onder zich heeft. Want uh, het is natuurlijk, moet natuurlijk wel op een eerlijke manier gaan gebeuren, want dat, anders is het een beetje ja, ja, broodroven. Ja. ja, want we moeten natuurlijk uh, de buiten een beetje verdelen. En uh, nou ja, dat is niet zo'n grote buit, zoals we allemaal wel weten. Het is echt uh, mondjesmaat. Ja. Maar goed, als er nogmaals er dan op het strand wel uh, hier en daar feestjes uh, mogen plaatsvinden. Dan, uh, en uh, wat ik zeg, met het afhalen van, van gluwijn. Terwijl op een andere plek in het dorp een uh, handhaving naar binnen komt en, en dat verbiedt. Dus ik zeg, ja, dat is ja. Het, uh, met twee maten meten. Dat mag niet in de bedoeling zijn. Nou, nee, dat... doe je ding uh, als je meeluistert. Hier uh, ligt wel een uh, mogelijkheid voor jullie om op, te treden dan. Voor de gemeente. Nou, ja, ja. ja nou we vinden het hartstikke leuk dat je even in de uitzending was Bart dank oh, je wel Bart voor en uh, we hopen uh, op een gouden uh, ja een, een corona periode dat uh, alles weer lekker wordt zoals het geweest is en, uh, nou ongetwijfeld komt die eraan binnenkort dus, uh, okay. en dat de schade maar weer uh, in, snel ingehaald mag worden van deze kant uh, ja. nog uh, alsnog de beste wensen en een uh, goed jaar gewenst Bart dank je wel okay. Bart doei -doe. snel Doe -doe. dag, dag. Is er meer dan dit? De vraag die bij je opkomt als het tegen zit. Ik zoek nog naar het antwoord en ik haal je vast in gedachten. Simone Kleinsma, de hemel is dichtbij. En wat, uh, wat is het nog een heerlijke zangeres dit? Hey, dus Heerlijk stem. Ja. Uh, na het volgende nummer gaan we aandacht geven aan onze artiest van de Dag. Love, Friend, my whole life through Always saw the best in me As only friends will do It was young when I was young And both of us were blind We made it through the careless years Has been a friend of mine. Oh, has been a friend to me. Companions of the heart. Following where passion leads. We learn what fools we are. Even when it breaks my heart. And hope is hard to find I still remember all the ways Love has been a friend of mine In a world ever changing Every season must end Love makes only one promise We'll find you again I remember everywhere That love has ever said To a perfect melody Time. The title of my song will be Love has been a friend of mine Love is happiness and sorrow is everything in time Through so it all I'm glad to say ja, Julie Iglesias, was dit. Dan gaan we nu, uh, zoals gezegd, de artiest van de dag. En uh, die ga jij helemaal voorlezen, dus voor we de muziek Dat, gaan draaien. Uh, ja, jij hebt uitgezonden Gary en de uh, Pace Makers. En wel omdat uh, Gary Marsden afgelopen uh, uh, 3 januari, is plotseling is overleden. Uh, hij maakte deel uit van uh, Gary and the Pacemakers... en stond onder contract bij manager Brian Epstein. Dezelfde manager als uh, The Beatles. En ze kregen hits als 'Very Cross the Mercy... Don't Let the Sun Catch You Crying... en You'll Never Walk Alone. Dat ook weer te maken heeft met uh, dat... Uh, Drama dat is, uh, voetbalstadion drama. Uh, hun nummer Ferry Cross The Mercy bereikte in 1989. Uh, wederom de hitlijst. En uh, dat is een nieuwe versie ervan, werd uitgebracht als eerbetoon aan de slachtoffers van de Hillsborough Ramp. Met medewerking vanuit Liverpool afkomstige artiesten, The Christians. Holly Johnson Paul McCartney en Stok. Atkin Waterman. De, ver de versie bleef drie weken op nummer één staan... in de Britse hitlijsten. En uh, welk nummer ga jij... Hè? Nou je ja, wat allemaal? heel bekend is natuurlijk... en eigenlijk in deze tijd is het wel een heel mooi nummer. Uh, you never walk alone. When you walk through a star. End of a storm, there's a golden sky and the sweet. was dit als uh, ja. eerbetoon aan uh, de liedzanger van Gary en de Pacemakers. Ook uh, zanger Lee Towers heeft uh, dierbare herinneringen uh, overgehouden... aan de op zondag op 78-jarige leeftijd overleden Britse zanger. Uh, hij, 13 jaar geleden heeft hij samen bij het 100-jarig bestaan... van het voetbalclub Feyenoord een, uh, het, nummer, het iconische nummer... You Never Walk Alone uh, gezongen. En uh, volgens... Uh, uh, Litouwers Towers uh, vond uh, uh, Gary uh, zijn versie indrukwekkender dan zijn eigen vertolking. Nou, dat is toch heel leuk dan, om te horen dan. Dat he? was uh, natuurlijk... Uh, maar Kerry had natuurlijk iets met wandelen, want ik heb nog een nummer van hem... en het heet dan uh, Walk End In the Hands. I pray. Tel iemand aan de lijn. En, uh, ik zal zeggen, zeg het zelf maar. Ben je er nog? Ja. Oh, hey, even uh, de radio uh, waar dit nu uitkomt. Die heb jij waarschijnlijk uh, aanstaan? Ja. Ja, dat moet natuurlijk ook wel, want anders uh, zouden wij elkaar uh, überhaupt niet kunnen verstaan, hè? Ja, of course. Uh, moet je luisteren, kan je hem uh, iets zachter zetten? Uh, ja. Dat hij uh, wat minder hard staat. Vanwege uh, het piepgebeuren. Staat hij nou zachter? Ja. Goed zo. Zeg, uh, leuk dat je even belt. Uh, ja. En uh, jij dacht waarschijnlijk, uh, kom. Ik bel eens even met Radio Mork op. Ja. ja. Zit je thuis? Ja. Dus uh, even lekker niet op je werk. Ja. Maar uh, je hebt wel werk. Ja. Is het uh, leuk werk wat je hebt? Ja. Heb je een uh, vriendin ook? Of zo? Ja. En... Uh, uh, die luistert ook wel eens naar uh, Radio Mokkop. Uh, ja. Jullie luisteren ook wel eens lekker samen naar uh, Radio Morkop, neem ik aan. Ja. Uh, juist. En eh. Uh, je er nog. Ja. Uh, Oké. Okay, uh, jij vindt dus ook dat uh, oudere jongeren gewoon een uh, kanaal moeten hebben? ...om uh, de dingen die hun uh, specifiek interesseren en uh, waar ze vinden dat het over gaat... ...dat ze daarover uh, met elkaar uh, uit kunnen wisselen van wat hun uh, gedachten over bepaalde zaken zijn. Ja. Nou, het is fantastisch uh, dat jij er in elk geval ook zo over denkt. Dat we niet uh, voor de katse bierkaai uh, bezig zijn. Ja. Zeg, uh, uh, had je verder nog iets, de tijd is uh, beperkt, of zeg je, nou, dit, uh, dit was het wel zo'n beetje. Beter nog? Ja. Nee, je zakte even weg, kreeg ik uh, vaag de indruk. Ja. Maar uh, dit was het wel zo'n beetje wat je op je leven had. Ja. ja. Oké, okay. of course. Uh, zeg maar, het uh, was leuk. Ja. En uh, als je weer eens wat hebt. Bel gerust nog een keer. Ja. De telefoon is uh, geduldig. Hé? Ja. Uh, de grootte dan maar. Ja. Wou je zelf nog iemand te groeten doen, misschien? Nee. Nou, dat is dan uh, bij deze gebeurd. Ja. Zeg, eh... Uh, de mazzel en uh, tot horens en of uh, streep balance dus met Radio op. Hallo? Hallo, ben je er nou nog? Nee, hij is al weg. Jammer. Nou, gelukkig, zijn onze uh, telefonische gasten die zijn spraakzamer. Ja, deze begrijp Oh, oh, oh. die was dat van klem... heel lang geleden, zat... Radio Moorkop. Uh, zat, zat hij niet klem ergens? Ik bedoel, volgens mij zat hij ergens klem. Heb je kans maar natuurlijk. Maar dat was nog heel lang geleden en ze blijven goed. Onze code en bieden. Jij gaat het weerbericht doen, Luus. Ja, ik denk, kom, we gaan eens kijken wat het weer gaat doen. Het is het weer van uh, Rico Schreuter, speciaal voor het Westen. Het is vandaag uh, bewolkt, dat zien we. En het valt af en toe wat uh, lichte motregen. De Noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. En het wordt maximaal drie graden. Voor het gevoel is het, uh, is het weer waterkoud. En vanavond en vannacht is en blijft het bewolkt. En soms valt wat lichte motregen. Het koelt af naar één graad boven nul. Morgen is het wederom bewolkt. En er valt neerslag. In onze westelijke regio is het waarschijnlijk regen. Maar zeker landinwaarts valt nat sneeuw. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot hooguit matig. De temperatuur stijgt naar 3 graden. Donderdag start de dag met een winterse neerslag. Maar geleidelijk draait het gewoon weer om naar regen. De westen tot noordwestenwind is matig en ze aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar 4 graden. Ja... De dagen daarna is het over het algemeen droog, met slechts een kleine kans op neerslag. Zo nu en dan breekt ook de zon door. En vooral de nachten worden kouder, met over het algemeen lichte vorst. Vrijdag wordt het 4 en in het weekend maximaal 3 graden. Na het weekend lijkt het weer wat zachter te worden, met maximaal van 5 tot 6 graden. Dus. Het weer van? Rico Schreuder. Ik heb hier wel ja. een. Ik heb geen Rico, maar ik heb wel een Ricardo hier. En daar Die... zanger. Oh, dat is wel iets. Maar ja, ik ben de groot van zingen. Daar komt hij <coughs> dan. Per me sulle panchine, ne pensa che non è tutto qui, storia fino e brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma tutte le grandi, idee. un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità. Voor jullie, voor jullie, voor jullie, perduti che cambiano strada se li saluti storie che non fanno rumore come una stanza che indugia a piangere s'tor inseguando un piccolo punto s'illande muro per scriverci un una donna che non c'è più Un uomo che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trioni e Wie was dit? En, uh, de goede luisteraars, die herkent uh, meteen het uh, nummer van Marco Bazzato hierin natuurlijk. Uh, Lucia, jij hebt wat leuk nieuws, begrijp ik. Ja, ik heb een klein beetje opbeurend nieuws. Ja, ik weet niet... Het, het, het, ik, het komt van de bron RTL Nieuws en daar zie ik in één keer staan... volle tribunes en theater in drie steden. Mag het één keer deze maand? En nog deze maand worden er vier grote evenementen georganiseerd waarbij het publiek welkom is. Het gaat om voetbalwedstrijden en theaterevenementen. De duizenden bezoekers worden bij hun bezoek eraan uitgebreid gevolgd en moeten testen doen. We willen uitvinden hoe we in tijden van een pandemie wel veilig grote evenementen kunnen hebben als de organisatoren. Dus zet maar in je agenda. 22 januari wordt er in het voetbalstadion van uh, Almere... afgetrapt voor de eerste divisiewedstrijd Almere City-Dordrecht. En dat met publiek op de tribunes. En een week later gebeurt dat bij Nek Jong-Utrecht. Hetzelfde. Fans mogen weer juichen en elkaar in de armen vallen bij een doelpunt. De coronaregels bestaan dan in één keer niet meer... alsof het nooit anders is geweest. Uh, toch zijn er beperkingen. Uh, bij de voetbalwedstrijden mogen maar 1500 mensen komen kijken. De gelukkigen zijn uh, seizoenkaarthouders van thuisclubs. Ze worden opgedeeld in vakken of bubbels, zoals Tim Boersma woordvoer van het team dat onder de naam Field Lab de testevenementen organiseert. Bij Almere City worden dat bubbels van 2, 6 en 700 man. Bij NEC 6 bubbels van 250 man. En ze krijgen allemaal een tech, een computerchip mee waarmee we het gedrag kunnen volgen. We gaan vervolgens het gedrag van deze mensen testen. Hoeveel ontmoetingen zijn, zijn er en hoe lang duren die? Ook krijgen sommige van deze groepen toeschouwers de verplichting om een mondkapje te dragen. Of het verbod om te zingen en juichen. We hebben acht bouwstenen bedacht waarmee we gaan testen. En zo hopen we te ontdekken hoe we straks veilig evenementen kunnen gaan organiseren. Een van de redenen waarom de evenementenbrand dit doet... is om bij een volgende pandemie, pandemie wel manieren te vinden... om de zalen en stations open te houden. Uh, en, ja, voor alle evenementen geldt dat de bezoekers... een recente negatieve coronatest moeten tonen. En ze krijgen een gezondheidscheck bij binnenkomst. Ook achteraf worden ze weer getest op corona. Als al zal de kans dat je dan positief wordt getest wel heel erg minimaal zijn, zegt Lubberts. Dus ja, het ja, is een ik, test. Ik, ik, uh, het is leuk om te horen, maar het is, het is januari, anders had ik haast gevraagd. het is 1 april grap. Ja. <laughs> ja, nou dat lijkt me niet. Als ik uh, ja, ja, het lieg, lieg ja. ik in commissie, zeg okay. maar. Nou, we gaan het afwachten. En uh, het ik, ik, zou positief uh, kunnen zijn, wat leuk. Ja, het, uh, laten we gewoon van het positieve uitgaan. Altijd belangrijk. Oké. Okay. Ja, Hier is Best Life. was dit met Raise Me-up. Ja. En, Jan, en normaal gesproken kijk ik altijd wat uh, de agendapunten agenda zijn... en de activiteiten die er gepland staan uh, in Zandvoort. Ja. Maar ja, nou eigenlijk helemaal niets, hè? Alles uh, zit nog potdicht. Ja, en... dus je leest het ook uh, pluspunt dicht, blauwe tram, het is Ach, allemaal zo. En dat blijft ook nog zo tot in ieder geval... 19 januari. 19 januari. Ja. En, uh, laten we hopen dat er een beetje uh, perspectief zit. Dat ons met corona, ja, corona vrij gaat worden. Het dus dat, dat zal moeilijk zijn in één keer. Maar dat een beetje de oude tijden terug gaan komen. Want dat ja. smachten we er allemaal naar. Hey. Ja, we kijken dan ook uh, echt wel rijkhast uit naar deze datum. Waarvan we hopen dat het enige lucht gaat geven voor in ieder geval... de horeca en voor het pluspunt en de blauwe tram. Ja zodat Zeker. ook onze ouderen weer wat kunnen ondernemen... en naar hun favoriete plek kunnen gaan. Dan ja, dacht van de kappers, de, ja. de kapslons. Ja, alle, ja, En de fysiotherapeuten. De hele middenstand. Ja. Alles, ja. Dus, uh, en uh, dat is mijn wens aan iedereen... dat 2021 maar weer teruggaat naar het normaal. Ik sluit me aan bij jou. Dus. Gevulde terrassen, leuke workshops... En dat nu eindelijk het grote Formule 1-gebeuren mag doorgaan. En dan het liefst met heel veel publiek en gezelligheid in ons dorp. En dat de corona teruggaat naar waar het vandaan komt. En dat we gewoon de griep maar weer op bezoek mogen krijgen. Want dat is gewoon iets wat vertrouwd is, wat we kennen. Ja, eigenlijk wel. Toch? fight it, I had hoped you mm -hmm. Yo, was dit. Uh, dat was eigenlijk het, compleet, het laatste complete nummer dat we kunnen draaien vandaag. Loes. Dus we gaan een beetje de... Is het alweer zo laat ja. ja, tijd vliegt als het gezellig is, hè? Ja, wel. Aan deze kant zeggen wij dan weer uh, bedankt voor het luisteren, voor het luisteren, lieve luisteraars. Ja. En tot volgende week, wat mij betreft. En wat mij betreft ook oh, dacht ik toch zo. Hopen dat het een uh, nog een gezellige week mag worden met een beetje lekker weer. En uh, wat ons betreft blijf uh, luisteren naar uh, ZFM. Dus van op deze kant de groetjes.